Twaalf uur. met het VNWS-journaal. De FBI ziet de schietpartij in San Bernardino als een daad van terreur. In het huis van de schutters zijn zware wapens en explosieven gevonden. En de FBI sluit niet uit dat de daders nog een aanslag wilden plegen. Een van de daders heeft op Facebook een bericht geplaatst waarin ze trouw zweert aan IS. De FBI onderzoekt of het bericht echt is. Ook probeert de FBI gegevens te halen uit twee gevonden telefoons. In San Bernardino werden eergisteren 14 mensen doodgeschoten. Het kabinet wil goed nadenken over het verzoek van Amerikanen en Fransen om extra militaire steun voor de strijd tegen IS. Premier Rutte denkt dat het besluit nog wel even gaat duren. Nu bombardeert Nederland alleen doelen in Irak. De regeringspartij VVD wil al langer dat de F-16 piloten ook in Syrië gaan bombarderen. Coalitiepartner PvdA is terughoudender. Het kabinet neemt maatregelen om de werkgelegenheid te beschermen van de huishoudelijke hulpen bij thuiszorgorganisaties. Staatssecretaris Van Rijn heeft daar afspraken over gemaakt met de vakbonden en de gemeente. Die afspraken zijn sneller tot stand gekomen door het dreigend faillissement van de grote thuiszorgaanbieder TSN. Daar werken 12.000 mensen. In het lichaam van de overleden scholieren Dasha Graasma zijn sporen van drugs gevonden. De forensisch patholoog, die op verzoek van de familie onderzoek heeft gedaan, zegt niet welke stoffen in het belang van het politieonderzoek. De meisje van 16 kwam vrijdagnacht om het leven in Hilversum. Ze werd gegrepen door een trein. Laserbehandelingen moeten een medische handeling worden. Dat staat in een advies van het RIVM aan minister Schippers. Behandelingen met laser, stroom en ultrageluid... voor het verwijderen van littekens, rimpels en tatoeages... moeten zogenoemde voorbehouden handelingen worden. Die mogen alleen worden uitgevoerd door verpleegkundigen en artsen... en dus niet door schoonheidsspecialisten, zoals nu gebeurt.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 We'll And I'm B.A.L.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 en de chauffeur niet op zijn. If you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 North Korea, South Korea, Maryland, Monroe, Road. Rosenberg, Sage, Bomb, Sugar Rape, and Randall the King, and now.